4 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Britse regering wil een nieuwe contraspionage-wetgeving doorvoeren, meldt dagblad The Times. Volgens de krant wil Groot-Brittannië meer doen om ervoor te zorgen dat vijanden moeilijker kunnen opereren in het land. Mogelijk moeten mensen die in het Verenigd Koninkrijk een buitenlandse mogendheid vertegenwoordigen zich in de toekomst laten registreren. Het plan komt een dag na een kritisch rapport van een parlementaire commissie. Daarin staat dat de Britse regering wegkeek bij mogelijke Russische inmenging tijdens het brexit-referendum in 2016. Het Egyptische leger heeft 18 militanten gedood in de Sinaï. Daarmee zou een terreuraanslag zijn vereideld.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 Vooral op plekken waar afstand houden onmogelijk is. Maandenlang vond Trump het gebruik van mondkapjes niet nodig. Maar op een persconferentie bleek dat hij van gedachten is veranderd. De VS is het zwaarst getroffen land door de coronacrisis. Ruim 140.000 mensen zijn aan de gevolgen overleden. In Utrecht, Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek mogen boeren vandaag niet met trekkers de weg op om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Boerenbeweging Farmers Defence Force wil vandaag onder meer bij het RIVM in Beeldhoven actie voeren. Bij het RIVM komen 15 legervoertuigen te staan om te voorkomen dat eventuele trekkers te dichtbij komen.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 The day when the ceiling keeps my night away, I made it all matter less oh give me stress, give me pressure, make me crash, and I'll come back faster. Oh, man. 106.9 Dit is ZFM is